Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Thaise parlement wordt ontbonden en er komen nieuwe verkiezingen. Dat heeft de Thaise premier Shinawatra aangekondigd. Ze hoopt daarmee een einde te maken aan de protesten die al weken duren. Of dat lukt is de vraag. Oppositieleider Abhisit noemt de ontbinding van het parlement een eerste stap, maar zegt dat de geplande massabetoging van vandaag gewoon doorgaat. Shinawatra is de zus van oud premier Taksin, die is veroordeeld wegens corruptie. Hij woont nu in het buitenland. Tegenstanders zeggen dat hij nog steeds de dienst uitmaakt in Thailand. De Europese Unie begint vandaag een luchtbrug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Elke dag zullen er hulpgoederen naartoe worden gestuurd. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de afgelopen dagen honderden doden gevallen... bij gevechten tussen christelijke en islamitische milities. Franse troepen proberen de orde te herstellen. In Pijze in Drenthe heeft gisteravond opnieuw brand gewoed in een sauna-complex. Een van de gebouwen, de Bamboo sauna, is uitgebrand. Niemand raakte gewond. De sauna in Pijzen wordt wel vaker door brand getroffen. Dit jaar was het al de vierde keer. De oorzaak is nooit achterhaald. Premier Netanyahu en president Peres van Israël zijn morgen niet bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. Ze vinden de reis naar Zuid-Afrika met alle beveiliging die daarbij hoort te duur. De kosten worden geschat op anderhalf miljoen euro. Netanyahu had eerder gezegd dat hij wel zou gaan. Tot nu toe hebben 59 regeringsleiders en staatshoofden toegezegd... dat ze naar de herdenkingsdienst in Johannesburg gaan. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de World League gewonnen. In de finale van het toernooi in Argentinië versloegen ze Australië met 5-1. Na vijf minuten kwamen de Australiërs op voorsprong... en die hielden ze de hele helft, eerste helft vast. Na de rust scoorde Maartje Pauw met de gelijkmaker... en daarna wist Oranje nog vier keer te scoren. Het weer. In het noorden eerst nog wat regen. Verder vandaag veel bewolking met later op de dag misschien wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanaf morgen droog, meer zon, maar ook kouder met kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. ANBV Verkeersinformatie. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam naar Breda. Dat levert nu al op bij de Moerdijkbrug. Drie kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is maandag 9 december. Goedemorgen. De premier van Thailand is gezwicht voor het protest en schrijft nieuwe verkiezingen uit. Het laatste nieuws daarover krijgt u van correspondent Michel Maas. In Oekraïne is de oppositie nog niet zo ver. Wel waren er gisteravond weer massale protesten. David Jan Godva praat ons bij. De politieagent die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot komt vandaag voor de rechter. Die hoort onder meer de moeder van Rishi over deze zaak. Joost Vullings in Den Haag spreken we zo over het pensioenakkoord alweer. En ook het woonakkoord dit keer. Zuid-Afrikaanse rugbyteam eert Nelson Mandela. Nederlandse hockeyvrouw, u hoorde dat. Winnende World League, u hoort ze zo dadelijk. En Mark Robin Visser geeft het vanochtend over angst. Angst voor 1 januari? Nou, Wie is er bang voor Bulgaren en Roemenen... die vanaf 1 januari volgend jaar helemaal gratis... en voor niks in Nederland mogen komen werken? En muziek hebben we vanochtend ook in het NOS Radio 1 Journaal... om te beginnen van Della Mitri. Most of his clerks put up signs saying position closed And secretaries turn off typewriters and put on their coats And janitors padlock the gates for security guards to patrol And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show Night and lonely tomorrow, gentlemen, time please. You know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by five o'clock, everything's dead, and every third car is a cab, and ignorant. People Sleep on their butts like the dope white mice in the college lab And nothing ever happens Nothing happens at all The needle returns to the start of the song And we all sing along like before And we'll all be lonely tonight And lonely tomorrow Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Close circuit cameras and department stores Should the same movie ever every D. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing. At all, the needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. We will all be lonely tonight. And we'll... While American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing 7 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wat praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren? Ja, Thaise premier Yingluck Sinawatra heeft aangekondigd dat ze het parlement zal ombinden en nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ze hoopt zo een einde te maken aan de aanhoudende protesten die al weken duren. Maar het is de vraag of de oppositie daar genoegen mee neemt. Gisteren besloten alle parlementariërs van de grootste oppositiepartij hun zetel op te geven om de premier zo tot aftreden te dwingen. De premier heeft has het do te doen. De Puritai Party heeft het te doen. Ze komen met allerlei excuses. Ze proberen de aandacht te divert problemen And they are even trying to use the demand for reforms for their own purposes, such as uh, trying to revamp the constitution. Uh, we no longer want to be part of this uh, House of Representatives. We think it's time that the government returns power to the people. Volgens de oppositie doet China Watra niets anders dan de aandacht afleiden en probeert ze in haar eigen voordeel hervormingen door te voeren. Vandaag staat weer een massademonstratie op het programma. Er lijkt een hele rel te ontstaan tussen Nederland en Israël gisteren... maar volgens de premiers Rutte en Netanyahu is er niets aan de hand. Bij bezoek van een Nederlandse regeringsdelegatie aan Israël... was er gedoe over de ingebruikname van een containerscanner... op de grens tussen Gazastrook en Israël. Nederland had die betaald, zodat Gaza goederen kan vervoeren... naar de westelijke Jordaan-oever. Maar Israël weigert die te gebruiken, die scanner. Nederland is er boos over, maar heeft het de verhoudingen niet verstoord... zegt premier Rutte. Mijn good vriend Bibi, thank you again for this very warm welcome. Uh, as you know, uh, we have a tremendous friendship between Israel and the Netherlands. Even goede vrienden dus, Bibi en Mark. In verslaggever vroeg aan Netanyahu of die zich eigenlijk ergerde. No. I wish uh, I wish all my dealings with foreign leaders and foreign governments were uh, uh, akin to what I have with. The... Met uh, uh, Mark en uh, your regering. Nee, zegt hij. Had ik met iedereen maar zo'n contact als ik heb met Mark Rutte. En dus is de kou uit de lucht, zo lijkt het. We hebben ook nog een ackefietje met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Die wilde niet dat Israëlische militairen hem zouden vergezellen tijdens een wandeling in Hebron. De Palestijnen uh, uh, zouden in burger uh, ongewapend uh, meelopen, dus dat is uh, vrij ontspannen. Uh, uh, maar de Israëlische militairen insisteerde dat zij mee uh, moesten lopen. Dat is een afwijking van alle eerdere uh, bezoeken van uh, ministers. En ik wilde dus voor die organisatie niet een president uh, in het leven roepen. Waardoor ze bij vervolgende bezoeken ook telkens met deze afspraak zouden zitten. Volgens Timmermans stelde het allemaal niet veel voor. Als je serene rust wil, dan moet je naar Zwitserland gaan. Adres de minister. Familie van Rishi, 17-jarige jongen die vorig jaar door een agent... werd doodgeschoten op station Hollands Spoor in Den Haag... gaat vandaag niet naar de strafzaak tegen die agent. De nabestaanden zijn bang dat de strafeis ze zal teleurstellen. U hoort de moeder van Rishi. Ik heb het idee dat hij dus een, uh, toch wel beschermd wordt en dat het uh, proces niet uh, zo zal gaan als bij een normale burger. Uh, kijk, als het een burger was geweest die had, mijn zoontje had doodgeschoten, dan was het overal in de media gekomen met foto en al. En dan was het al lang afverlopen. En nu heeft het een jaar en het is langer dan een jaar geduurd. Dus ze hebben wat te verbergen. De advocaat van de nabestaande wil dat de aanklacht tegen de agent wordt verzwaard. Ons insteek bij het proces is dat de schutter alsnog vervolgd wordt vermoord. We hebben daar een beklag over ingediend bij het hof. Want er is ook aangifte gedaan voor moord. Alleen de officier van justitie wil slechts vervolgen voor doodslag. Volgens de advocaat is er voldoende aanleiding om uit te gaan van moord. De verklaring van de agent zelf. Hij legt een dag na het incident legt hij een verklaring af... waarin hij aangeeft dat hij bewust heeft geschoten om aan te houden... en dat hij een aantal seconden heeft genomen ook om op dergelijke wijze te schieten. Na acht uur hoort u meer over deze zaak van verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij gaat het proces volgen. In Californië hebben duizenden fans en autoliefhebbers... het overlijden van acteur Paul Walker herdacht. Na een oproep via sociale media kwamen ze massaal naar de plek... waar de acteur ruim een week geleden verongelukte. Het is zoals een vriend Een heel familie. hebben Sitting there, bringing his movies into your house and watching his stuff on TV—I mean, it's—it's it's like getting to know somebody. It really, it really hurts. He wasn't like every other celebrity. He didn't care what materialistic things were not important to him. Helping people—he was—he was just an amazing person. Veel mensen waren met snelle auto's naar Santa Clarita gekomen. Een voorstad van Los Angeles. Daar gaven ze flink gas om het motorgeluid goed te laten horen... als eerbetoon aan de acteur uit de filmreeks The Fast and the Furious. Die draait om straatraces en gepimpte sportauto's. Vorige week was er ook in Rotterdam een soort gelijk eerbetoon aan deze walker. Eerste in de kranten, de Volkskrant dan. Is Rutte 2 minder pro israëlis is de vraag. Boven het artikel voor op de voorpagina van de Volkskrant. Terwijl als die vraag dit weekend tijdens het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Israël aan de orde kwam. Keken premier Rutte en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken elkaar even schuin aan. De liberale premier wilde vooral de continuïteit van zijn beleid beklemtonen. Terwijl Timmermans wilde uitdragen dat er... Sinds het vertrek van zijn VVD-voorganger, is wel degelijk het een en ander is veranderd in de houding van Nederland. Dan naar het AD. Rotterdam en Den Haag stellen extra wooneisen. Is de kop Bulgaren en Roemenen niet welkom? Rotterdam en Den Haag willen Roemenen eh, en Bulgaren wieren van de arbeidsmarkt... als ze overlast dreigen te veroorzaken. Tegen de wil van het kabinet in krijgen immigranten geen nummer als er twijfel is over hun verblijfplaats. Nou, u hoort er vanochtend meer over bij Mark Robin Visser... die zich op dit onderwerp stort. Halve voorpagina van Trouw is een foto vanuit Kiev, Oekraïne... waar demonstranten inslaan. Of tenminste één met een grote voorhamer op een beeld van Lenin... dat zojuist van de sokkel is getrokken. Maar het openingsartikel van Trouw handelt over fijnstof. Dat is namelijk dodelijker dan gedacht, blijkt uit onderzoek. Langdurige blootstelling um, is ook in lage concentraties levensgevaarlijk... schrijft de krant. Tot ver onder de Europese norm van 25 microgram per kubieke meter... blijkt fijnstof dodelijker dan gedacht, schrijven onderzoekers uit 13 landen... En dat doen ze in het Britse medische tijdschrift De Land. Dan is het interessant om even te kijken naar het Nederlands Dagblad. Uh, Europese normen voor fijnstof veel te hoog. is mooi als uh, kranten elkaar zo tegenspreken. De Europese norm voor fijnstof liggen te hoog. Verlaging naar de normen van de WHO. Wereldgezondheidsorganisatie kan flinke gezondheidswinst opleveren. Schrijft het ND. Dat slot dan nog eh, Mart Smeets op de voorpagina van de Telegraaf. Mart Smeets schoffeert Joodse schilder. Smeets was niet te spreken over de wijze... waarop de Joodse schilder Joop Rubens hem had afgebeeld. Ik voel me heel onplezierig hierbij. Eh, zei hij, de confrontatie met mezelf is niet onprettig. Onsje minder onderkin ah, zou goed zijn. Het zit hem in de onderkin. Al dus, Smeets. Maar het gaat dan ook nog om eh, wat hij dan vervolgens zegt... de Joodse manier van kijken. Al dus, Smeets. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. Het LOS Radio 1-journaal. Since the first day we walked the earth, it's time to read the final woman's work where there's love. You don't know what we're capable love is. Watch my mother as a little girl. He's big, like carry the weight of the world at least I do for me, she's always. In these footsteps I will follow Sabrina Stark hoorde u met uh, A Woman's Gonna Try. Roemenen en Bulgaren die mogen per 1 januari overal werken binnen de EU. Maar er is nog steeds veel weerstand tegen. Minister Asje van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... praat er ook vandaag over in Brussel. Want volgens hem zijn er ook nog veel haken en ogen. Mark Robin Visser, u hoorde hem al even. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen, Marcel. Waar heeft dat jou gebracht vanochtend? Het heeft mij gebracht uh, op een industrieterrein in Waalwijk... Uh, in een gebouw waar, ik zal het je even laten horen... ook voor de luisteraars die vanochtend nog niet geplast hebben... ik zal ze even een stukje op weghelpen. Oh, een prachtige fontein in de entree. je <lacht> en hem horen, het is een hele mooie beschaafde fontein. Moet even weg. Huh? <lacht> Ga jij maar even. En er zitten ook vissen in. En uh, dat, dat geeft het gebouw ook meteen een... een... Prachtige allure, meneer Van Bladel, zo Fontijn. Ja, dankjewel. Dat is ook een teken van rijkdom, hè, als je Fontijn hebt, toch of niet? Is dat zo? <laughs> ja, ik vind het gewoon gezellig en het is een mooie, mooi iets. Ja. Een mooie eyecatch als je binnenkomt. Ja. Wat doet u hier? Wij uh, werken met uh, arbeidsmigranten. Uh, die zetten wij hoofdzakelijk hier in uh, Nederland in de markt... in de foodlogistiek en in de zorg. De foodlogistiek en de zorg? Ja, klopt. En dat zijn uh, mensen uit Oost-Europa? Voornamelijk mensen uit Oost-Europa, ja. De grootste groep mensen komt uit Polen die voor ons werken. Mm -hmm. ja. Ja. En uh, nogmaals, uh, aan de fontein en uh, de, de Royale inrichting te zien, doet u goede zaken? Wij hebben het niet te klaar gehad nee? afgelopen jaar. Nee, het gaat best goed. Vertel eens hoe goed? Ja, prima, we hebben altijd uh, onze centjes kunnen verdienen. Aan, uh... Ja, dat is belangrijk. Uh -huh, ja. om... Hoeveel mensen heeft u nou uh, uitstaan, zoals u dat noemt? We hebben ongeveer uh, iedere dag 700, 800 mensen aan het werk uh, buiten. En we werken hier met 32 man op kantoor. Ja. Om iedereen aan het werk te houden. En hoe verhoudt zich dat ongeveer? Het zijn voornamelijk Polen, vertelde u mij eerder vanmorgen al. Hè? Maar Klopt. Zijn er nu ook al Roemenen en Bulgaren in, in dienst hier? Nee, die hebben wij nog niet in dienst. Omdat het in principe nog niet mogelijk is... om uh, voor, mensen een aan te, of voor, sorry, voor Roemeense mensen een Sofienummer aan te vragen. Mm -hmm. Maar dat kan in principe vanaf 1 januari wel. Ja. Ja. En u bent daar ook al op aan het voorsorteren? Ja. Wij zijn met een opleidingstraject in de zorg bezig... in Kloesje in Roemenië. En daar leiden wij nu op dit moment uh, mensen op in de Nederlandse taal... En daar roepen we een baan voor aan te vinden in de zorg. Ja. ja. Uh, u heeft natuurlijk ook televisie gekeken, denk ik, ja. dit weekend. Hè? Klopt. Toen uh, zagen wij uh, de Roemeense ambassadeur ja. uh, in het programma Buitenhof. Ja, gastvrije dame. Uh, kende u haar niet. al? Nee, ik kende haar niet. Nee. Hoe heeft u naar dat gesprek met haar gekeken? Ja, een verstandige vrouw. En ik hoop ook dat uh, meneer je uh, vanmiddag uh, verstandig, ja. verstandig besluit neemt. Als hij naar Brussel gaat? Ja, als hij naar Brussel gaat, ja. klopt. Maar nog even naar die Roemeense ambassadeur uh, terug. Een van de vragen aan haar, we hebben een kort fragmentje van haar. Ja. Uh, een van de vragen aan haar was... Uh, Gaat er nou na 1 januari niet een enorme stroom of stortvloed, of hoe je dat ook maar wilt noemen, aan Roemenen naar Nederland komen? Laten we even naar haar antwoord daarop luisteren. Ja. Absoluut. And, uh, and there is something else I think it's even more reassuring than the number. It's the quality. De Roemeniërs, waar ze gaan, proberen te integreren. Dat is waarom we have bigger numbers in Spanje en Italië omdat ze deze landen. Deze landen of de the languages. Ze know de talen, Dus ze gaan daar omdat ze immediately kunnen integreren. Nou, het antwoord van haar is duidelijker: absoluut not. En dan legt ze ook uit, in eerste instantie, denk ik dat veel Roemenen eh, naar landen als Spanje. Denkt u dat ook trouwens? Klopt, ja, daar zitten er al enorm veel, omdat die uh, de grens voor arbeiders al open hadden vanuit Roemenië. Ja. Ja. En verder zegt ze het ook uh, dat Roemenen als ze naar een buitenland gaan, dat ze ook graag willen integreren. Ja. Is dat uw ervaring ook? Over het algemeen zijn deze mensen hoog opgeleid, dus dat is minimaal een hbo-opleiding. Uh, ja, en als ze dan deze kant uitkomen, die, die bereiden zich goed voor en die zorgen in ieder geval vaak dat ze al een stukje van de taal begrijpen. Voor de verpleegkundigen is het een absolute must om goed te kunnen communiceren hier. Ja. Dus die zitten echt uh, gewoon een half jaar fulltime op school ja. om, om de Nederlandse taal te leren. Nou, maar meneer Van Blaat, dan hebben we toch een probleem. Daar gaan we in de loop van de ochtend ook verder over praten. Namelijk uit een enquête uh, van onlangs van Maurice de Hond blijkt dat acht op de tien Nederlanders helemaal geen zin hebben in uh, de komst van die Romeinen en die Bulgaren hier naartoe. Ik heb het gelezen, ja. ja. ja. ja. Ja, ik, als... ik, begrijp, ik begrijp er ook al iets van, maar het is vaak toch onkunde. En zeg maar de, de mensen uit Roemenië die uh, zeker in het begin deze kant uit zullen ja. komen... zullen over het algemeen toch hoogopgeleide mensen zijn. Ja. Uh, er zullen best wel wat mensen in het begin deze kant uit komen. Uh -huh. uh, maar ja, wij gaan ook... proberen in de loop van de ochtend of we iets aan, uh, aan die verhouding kunnen doen. Laten we, zo, dus laat we het. Het is misschien wat ambitieus, <laughs> ja, maar... Uh... We gaan ons best doen in, ja? in ieder geval. Okay. Dank u wel. Zo, tot zo. Dat kun jij, Mark Robin Visser, dus over de Roemenen en de Bulgaren... die vanaf 1 januari ook hier mogen komen werken. U hoort meer van Mark Robin. Het is acht minuten voor, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Allochtone jongeren zijn vaker werkloos dan autochtonen. Een van de oorzaken is de studiekeuze. Want autochtonen jongeren kiezen vaker voor beroepen waar geen werk in is je wel beveiligd geworden. Draag aangenaam, eigen bedrijf. Oh, dat weet ik nog niet. Misschien iets als uh, gewoon een specialist of zo. Eerlijk, porno-stef. Zomaar wat allochtonen jongeren hier op de beroepskeuzebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Michiel Hietkamp van CNV Jongeren. De ene weet het wel, de andere weet het niet. Wat gaat er toch nog mis bij hun beroepskeuze? Bij, jongeren, bij die beroepskeuze gaat het vaak mis dat deze jongeren kiezen voor economische of sociaal-culturele studies. Ik zeg dan zelf altijd rechten, economie of bedrijfskunde. En dat zijn tegenwoordig juist de studies waar geen banen in te vinden zijn... Op de arbeidsmarkt zie je juist een enorme behoefte aan jongeren... die uh, iets in de zorg of uh, in de techniek hebben gedaan. Uh, ja, en deze jongeren kiezen niet voor dat soort studies. Waarom kiezen ze daar niet voor? Nou, dat heeft deels te maken met een bepaalde status... die rondom uh, ja, de studies recht, economie en bedrijfskunde uh, hangen. Uh, maar ook omdat dat in een netwerk niet bekend is. Uh, er zijn gewoon minder jongeren die al in die richting uh, van zorg of techniek zitten. De meeste mensen doen het of omdat ze gewoon veel willen verdienen, of omdat ze het echt leuk vinden. Ik hoor niet echt van nou, daar is een baan in, dus ik ga dat maar doen. Dat hoor ik niet echt veel omheen. Geen idee. Maar niet iets met de economie of zo? N dat dacht ik eerst wel aan, maar. Uh... Ja? Ja. En waarom dan? Nou, omdat ik het wel leuk vind om ser ook serieus te werken. Nou, komt de, de Sociaal-Economische Raad, zeg maar de vakbonden en de werkgevers, gezamenlijk met een project van bedrijfsmentoren. Wat, wat zijn dat bedrijfsmentoren? Nou, bedrijfsmentoren zijn werkgevers, ondernemers, werknemers of zelfstandigen. Die, het, ja, die vrijwillig een jongere begeleiden. in zijn studiekeuze en zijn motivatie naar die arbeidsmarkt toe. Nou, dat kunnen ze doen door een netwerk open te stellen, door te helpen bij sollicitaties. of door ze gewoon mee te nemen naar de werkvloer. Waarom maken die jongeren dan wel de goede keuze? Nou, omdat ze dan uh, werkelijk zien hoe het eraan toe gaat. Maar tevens met zo'n mentor kunnen ze een soort van vertrouwensband uh, opbouwen. En je merkt toch dat jongeren. Je kunt jongeren een dagje meenemen naar de werkvloer. Maar ze, wanneer ze iemand vertrouwen, zijn ze veel eerder geneigd daar advies van aan te nemen. Ja, ik doe nu ook bijvoorbeeld zorg en welzijn. Maar het is. Kijk, het is wel leuk, maar het is niet iets wat ik wil doen later. Dus je volgt nu een opleiding waarvan je zegt: Ja, nou ja, dan weet ik wel dat ik werk straks krijg. Ja. Want je hebt... Maar het is niet wat ik wil. Nee, totaal niet. Nee. <laughs> ja. We horen steeds uh, eigenlijk uh, alle, alle bedrijfsgoeroes uh, zeggen: Luister eens, als je echt iets wil, als je de motivatie hebt, dan kan je het ook worden. En dan zeggen jullie eigenlijk: Ja, luister, eens, leuk, het is het leukste economische beroep. Maar ja, je moet eigenlijk gewoon uh, de billen wassen van een bejaard, om het zo maar even te zeggen. <laughs> nou ja. Kijk, Want daar is werk. Ja, ja daar is werk. Kijk, als je met heel veel goede mensen in de economie werkt, maar er zijn maar een paar banen voor die economen, dan wordt het moeilijk om echt te krijgen wat je echt wil. Maar neem je nou niet de droom ook van mensen af? Nee, zeker niet. Ze zijn nog steeds open om zelf te kiezen wat ze leuk vinden of waar werken is. Maar om hun bewust te maken van waar werken is en hoe de arbeidsmarkt werkt, ik denk dat wij daar een hele grote taak hebben. Ja, misschien wil ik later wel iets met kinderen doen. Maar wat ik echt wil doen is acteren. Dat is echt mijn, ja, dat is echt mijn ding. Nou, ga je droom achterna. Succes ermee. Ja, dank u wel, hè. Doei. Tja, zo gaat dat. Een eh, reportage van Mark Hamer op de Beroepskeuzebeurs in Utrecht. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Nederlandse hockeydames hebben in Argentinië de eerste editie van de World League gewonnen. Ze versloegen Australië met 5-1. Nederlandse vrouwen kwamen eerst nog wel achter met 1-0... maar na de 1-1 ging het een stuk beter, vertelt aanvoerder Maartje Pauw. Toen uh, begon het eigenlijk te lopen, we hebben ook de rustig elkaar gezegd... Van, het leek in de eerste helft wel als, de, als degene met de bal zeg maar, aan de bal was... dat de rest zich daaromheen verstopte en we geen afspeelpunten hadden... en uh, eigenlijk een beetje stil zeg maar met de bal iedere keer... We hebben in de rust ook tegen elkaar gezegd van ik heb liever dat je gewoon tien ballen verkeerd aanneemt en uh, je wel aanbiedt zeg maar. En uh, dan dat je eigenlijk blijft verstoppen. En ja, de tweede helft gaan we opeens uh, gaat iedereen lopen, aanbieden, vrijlopen. En dan zie je dat we eigenlijk gewoon weer hartstikke goed kunnen hokken. En uh, ja, op het moment dat we de 1-1 maken vanaf toen uh, waren we los eigenlijk. In halve finale hadden de Nederlanders afgerekend met thuisland en eeuwig rival Argentinië. Gevoelsmatig was dat eigenlijk al de finale. Ja, als we terugkijken naar gisteren was dat natuurlijk echt gewoon een zinderende avond met uh, ik denk een van de, van de spannendste halve finales die ik ooit gespeeld heb, samen met de halve finale op de Spelen in Londen. Uh, de emotie en de ontlading gisteren naar de, na de halve finale was ook enorm, zeg maar. hij was echt groot en daar hebben we z'n echt van genoten. En vandaag zag je na de finale dat het uh, iets ingetogener was, iedereen was gewoon denk ik echt heel moe en uh, je bent uiteindelijk met vijf in die finale, dus de ontlading en emotie was iets minder dan, dan gisteren. Aanvoerder Martje Palmer. Ze werd de topscorer van het toernooi. Vitesse en Go Ahead Eagles zijn de grote winnaars van dit voetbalweekende. Vitesse omdat het PSV ruim versloeg. En Go Ahead Eagles omdat het de IJsselderby won van FC Zwolle. Ja, gaat het weer een beetje? Minder zal ik even verder lezen. Anders. Ja, nee, maar verder. Vitesse duwde PSV zaterdag uh, nog dieper in de zorgen... door in Eindhoven met 6-2 te winnen. Heeft iemand een zakdoekje voor Marcel? Arnhemmers staan met 23, uh, 33 punten aan kop, moet ik zeggen. Enige smet op de overwinning was natuurlijk de overtreding... van Mike Havenaar op Stijn Schaars. De scheidsrechter zag het niet. Trainer Peter Bos zag pas na afloop de beelden. Ik schrok toen ik het op, uh, op televisie zag. Uh, tegelijkertijd ken ik Mike, weet ik wie het is. Nou, dit zal hij nooit en dat weet ik gewoon zeker, nooit uh, expres doen. Ik ken de speler, ik werk ondertussen een half jaar met hem samen... die zal nog geen vliegkwaar doen. Hij zei van, nou goed, ik wil de ballen afschermen... en ik stap opzij. Een heleboel spelers doen het, die met hun been opzij stappen... om de tegenstander te bletten om bij die bal te komen. En daar, dat, dat is gewoon het afschermen van de bal. Zijn die nou de tegenstander te pletten? De aanklager betaald voetbal van de KNVB beslist vandaag of Havenaar alsnog gestraft wordt. En Feyenoord haakte aan bij nummer 3 FC Twente door in Friesland te winnen van Heerenveen. Overwinning op PSV van vorige week kreeg dus een mooi vervolg, vond ook Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Dat, dat moest ook, ook, ook gezien de, de uitslagen van andere clubs uh, willen meedoen. We krijgen nu twee, twee thuiswedstrijden, dus ja, mocht je die goed afsluiten... dan, dan doe je mee voor het hoogste en, en dat willen we graag. Ja, in Deventer was het groot feest, tenminste voor fans van Go Ahead Eagles. Het was 26 jaar geleden dat de aardsrivalen Go Ahead en Peck tegen elkaar speelden... op het hoogste niveau. Deventer won met 4-1. Job van der Linden maakte de 4-0 uit een penalty. en Die goal zorgde voor een enorme ontlading. Ja, fantastisch. Uh... Toen die viel, uh, welkom ook maar wat graag nemen. Uh, gelukkig uh, kon ik het doen. En, uh, ja, bij de final is het uh, ja, eigenlijk echt over. En, uh, ja, daar, gaat, daar komt er wel wat los inderdaad. Dat was, uh, was een fantastisch gevoel. Als uh, je ziet hoe die mensen dan allemaal tekeer gaan. Ja, het was mooi. Nou, dus kijk naar de top 4. Die ziet er na 16 wedstrijden dit weekend als volgt uit. Vitesse heeft 33 punten. Ajax 31, FC Twente en Feyenoord 27. En zo dadelijk hoort u over de vrijwillige brandweerlieden in Diever in Drenthe. Die dagen namelijk de gemeente voor de rechter in de hoop zo de brandweerpost open te kunnen houden. Dit is Radio 1. Hoor je zo. Eerst naar Dorold Megens voor het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. De Thaise premier Shinawatra ontbindt het parlement... en schrijft nieuwe verkiezingen uit. zowel zijn einde maken aan de aanhoudende protesten. Oppositieleider Abishit spreekt van een eerste stap... maar zegt dat hij vandaag gewoon weer gaat demonstreren. De Europese Unie begint vandaag een luchtbrug... naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Elke dag zullen er hulpgoederen naartoe worden gestuurd... In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de afgelopen dagen honderden doden gevallen... bij gevechten tussen christelijke en islamitische milities. De machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is uit, uit, uit al zijn functies gezet... omdat hij was aangetast door het kapitalisme. Volgens de staatstelevisie heeft hij zich onder meer schuldig gemaakt... aan corruptie en alcoholmisbruik. De oom was onlangs al uit een propagandafilm geknipt. En premier Netanyahu en president Peres van Israël zijn morgen niet bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. Ze vinden de reis naar Zuid-Afrika met alle beveiliging die erbij hoort te duur. Kosten worden geschat op anderhalf miljoen euro. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en minister Timmermans morgen wel in Johannesburg. Het weer, overwegend bewolkt is het, blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. 7 tot 9 graden. Mogelijk breekt vanmiddag hier en daar de zon nog even door. Vanaf morgen is het een stuk kouder. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, gebruikelijke beeld op de A7... vanuit uh, Horen naar Zaandam, bij Purmerend Noord, 3 kilometer... en een stukje verderop bij Weidewormer, 6 kilometer... Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij Spijkenisse 5 kilometer. En blijft het zo gebruikelijk, John, of is er nog iets bijzonders vanochtend? In principe zou er niks bijzonders hoeven te zijn. Nee, maar je ah, weet maar nooit. Nee. Het is weer maandag. Dankjewel, John Bakker bij de ANWB. We horen van je.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uitgerekend tijdens het weekend dat heel Zuid-Afrika rouwt om de dood van de geliefde Madiba verslaat het nationale rugbyteam Nieuw-Zeeland en wint een heel belangrijk internationaal toernooi. In het Mandela-stadion in Port Elizabeth. Aanvoerder van de Zuid-Afrikaanse rugbyers Carl Brown na afloop van de wedstrijd. Het is een heel emotional weekend voor ons. Niet alleen voor ons als team, als nation, als een entiere world. And I just hope that we could bring you know, just a little bit of a smile to the end of a weekend. That's been very tough for everybody. Hopelijk heeft onze zegen toch voor een glimlach gezorgd in deze zware tijden, zei hij. Eén ding is zeker, Mandela zou enorm genoten hebben van de overwinning dit weekend. 17-14 werd het tegen Nieuw Zeeland. Rugby en Mandela. Met elkaar verbonden sinds 1995 toen het nationale team van Zuid-Afrika, de Springboks, de World Cup wonnen, toen ook van de Nieuw-Zeelandse All Blacks. There's never been a game like it. And then being in such dramatic circumstances. And look at this crowd man. Mandela, de eerste zwarte president van het land, begaf zich in het hol van de leeuw toen hij het rugbystadion betrad, het domein van blank Zuid-Afrika. En hier zien ze het als hun president. Door daar te zijn en zelfs het shirt van de springboks aan te trekken... veegde Mandela nogmaals de vloer aan met de apartheid. De menigte was uitzinnig. De 32-jarige Zuid-Afrikaan Fuyisile Mubula, die nu alweer een paar jaar in Nederland woont... en de rugbyclub van Tilburg traint, kan zich dat moment nog heel goed herinneren. En de betekenis ervan. Rugby was, en is nog steeds als een witte uh, persoonsport. En ik denk dat Mandela de jersey showed us ons als een dat we can elkaar elkaar kunnen ondersteunen. Mandela liet hiermee zien dat we in Zuid-Afrika elkaar kunnen steunen, dat we ons kunnen verenigen en dat rugby dat het land voor iedereen is, blank en zwart. Maboula to belong to South I think that was the bigger picture. groeide zelf op in een township en voor hem was Mandela de inspiratiebron om verder te komen in het leven. Het my everything, uh coming of course coming from a township you you you know you want to empower other people. And empower yourself. And I came further in life because of looking up to him. Fuyisi le zegt dat hij het moeilijk vindt dat hij nu niet in Zuid-Afrika is om met zijn landgenoten Mandela te herdenken. Maar wat hij op tv ziet maakt hem warm van binnen. I think the most uh, humbling thing is how South Africans have come together. And also how when you see people singing on the street, we celebrate Nelson Mandela's life. Mooie bijdrage van Katrien Straatman over uh, Mandela's liefde voor rugby en zijn betekenis voor Zuid-Afrika het eerst sinds alle zwemcoachperikelen in Eindhoven... stond er een belangrijke wedstrijd op het programma afgelopen weekend. De Swim Cup in Amsterdam. Dat betekende het wedstrijddebuut voor Christian Slovas... coach van Ranomi Kromovic Jojo. De zwemmers die haar volgden naar de jonge trainer. Onze verslaggever Edwin Cornelissen was benieuwd hoe dat uitpakte... met name voor de Olympisch kampioenen. Nou nou, wat was het onrustig in Zwemland de afgelopen weken? Het einde van het tijdperk heb ik het al genoemd. Met het vertrek van Jacco Verharen naar Australië... De Nederlandse zwemmen zijn kampioenen. Gisteren brak Nederlands belangrijkste zwemster Ranomi Kromovic Jojo met bondscoach Marcel Wouda. De breuk tussen Kromovic Jojo en uh, Marcel Wouda. Ze wil niet langer met hem samenwerken. Maar nu staan ze als vanouds op het startblok in Amsterdam. We moeten we natuurlijk toch inzoomen op de zwemmers die de overstap hebben gemaakt. De overstap naar de pas 26-jarige trainercoach Christian Sloof. Zij wordt met veel bambaria aangekondigd. Logisch natuurlijk, de wereldkampioenen van Barcelona. In actie op haar kampioensnummer, de 50 meter vrij. Dat ze wint is niet verrassend, maar snel is ze ook. 24 seconden en 20 honderdste, dat is maar 15 honderdste meer dan in Barcelona. Ja, ja ik ben tevreden. Ik heb in ieder geval een tijd. Het was gisteren uh, niet zo, maar um, uh, nee, het was een goede race. Uh, Stout was volgens mij heel snel en uh, die ging goed. Bovenkomen ging ook goed. Uh, ja, daarna wat slagen zwemmen en die uh, gingen ook goed. En uh, toen uh, heel hard gefinished. En uiteindelijk was het volgens mij een hele sterke race, sterke tijd. Um, ja, dus al met al is het gewoon uh, ja, best wel goed. Nou zal de buitenwereld zeggen, ja, dit is de eerste race van Ranomi onder Christian Sloof. Maar voelt dat voor jou ook zo? Nou, eigenlijk ja, ben ik daar niet heel bewust mee bezig. Uh, het uh, is natuurlijk wel zo, maar ja, ik uh, benader het uh, zoals altijd. Gewoon mijn eigen voorbereiding en uh, ja, eigen ding blijven doen. Uh, ja, het verschil is natuurlijk dat ik nu naar Chris stap uh, en, uh, in plaats van Marcel. Maar eigenlijk, um, nou, voor mij voelt het niet uh, lastig of geforceerd of uh, ongemakkelijk... Ja, het, valt eigenlijk, uh, nou, het valt mee, dat klinkt heel raar, maar in ieder geval de verwachtingen zijn uitgekomen. Ik uh, had verwacht en gehoopt dat Chris uh, ja, dat allemaal uh, in korte tijd kon handelen en uh, ja, dat, is, uh, dat is hem heel goed gelukt. Dus dat, uh, ja, petje af voor dat. Zo is het Ranomico met dus goed bevallen. De eerste wedstrijd onder Christian Sloof, maar hoe was het voor de coach? ik had er eigenlijk wel zin in mensen hebben ook wel gevraagd dit weekendje vind je dat spannend maar nee eigenlijk niet ik leef altijd wat toe naar wedstrijden dus dat was nu niet, niet anders maar toch ja je zat natuurlijk wel met die erfenis dat je nu bijvoorbeeld René Micromucho moest begeleiden um, hoe pak je dat eigenlijk aan dan zo toeleven naar zo'n wedstrijd met haar nou ja eigenlijk gewoon op de manier zoals ik dat altijd wat doe zeg maar met, met zwemmers dus gewoon ja vrij, ja, vrij los en, en uh, ja gewoon realistisch kijken naar waar waar we op getraind en uh, en, en dat terug willen zien in races. Ja, het gaat er gewoon om, om de dingen goed te doen. En afgelopen weken hebben we echt heel veel uh, tijd en aandacht besteed aan skills. Dus het starten, uh, onderwaterfase, de keerpunten. waar relatief uh, heel makkelijk nog uh, veel op te winnen is. Uh, makkelijker dan op een, uh, een baan zwemmen. En dat is nu goed uitgekomen. En nu is dan een uh, kwestie van uh, ook nog uh, die inhoud kweken. En dan komende zomer dat uh, samenvoegen tot een goede uh, race. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Tien minuten over half zeven. Yang Song-hek, de machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is aangetast door het kapitalisme. En dat is een doodzonde in het Stalinistische Noord-Korea. Volgens de Noord-Koreaanse staatsomroep... de voornaamste reden dat deze Yang song tek uit als functies is gezet. Gerucht dat hij was ontslagen, deed er vorige week al de ronde. Nu lijkt dat dus bevestigd, aangetast door het kapitalisme. Um, Marike de Vries, um, lijkt de voornaamste reden... wat had Yang song tek volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten... nog meer op zijn geweten? Ja, hij zou een reeks van criminele activiteiten op zich geweten hebben. Zo zou hij zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Aan mismanagement van de financiële zaken en het beleid in Noord-Korea. En het gebruik van drugs en alcohol. En ook onderhield hij volgens Noord-Korea ongepaste relaties met meerdere vrouwen. Dat wordt hem nu verweten. Hmm. Maar hij het was wel een machtig man. Lara zei het ook al. Uh, wat betekent zijn ontslag voor de machtsverhoudingen? Ja, dit is echt de grootste politieke uh, leiderschapsverandering in Noord-Korea. Zeg maar een politieke aardverschuiving sinds de dood van Kim Jong-il in 2011. Want destijds werd uh, de huidige leider Kim Jong-un nogal wat te jong en onervaren beschouwd. En dus werd deze oom, die Yang Song Taak, de man van zijn tante aangesteld als een mentor voor de nieuwe leider. Nou, Het feit dat Kim Jong-un zich nu twee jaar later ontdoet van zijn mentor, wordt door uh, velen gezien als een, een consolidatie eigenlijk van zijn macht. En een moment waarop hij voldoende vertrouwen blijkbaar heeft verzameld om de leiding uh, over te dragen naar een wat jongere generatie dan die oude mentor van in de zestig die hij altijd naast zich had. Hmm. Zijn dit de werkelijke redenen waarom hij het veld moest ruimen? Een reeks van verwijten die je net opzonde? Ja, dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Maar het uh, is waar dat, dat, dat binnen de top van de arbeiderspartij uh, vaak corruptie plaatsvindt, dat weten we. Het is ook wel waar dat er al langer geruchten waren... dat uh, Yang Song Taak en zijn vrouw gescheiden levens leiden. Dus dat hij er misschien andere vrouwen op nahield. Ja. Maar ja, dat liep natuurlijk al lang. Het feit dat het nu gebeurt, dat heeft toch meer te maken... met die machtsverhoudingen binnen de partij... dan daadwerkelijk met die misdaden... die uh, Yang zogenaamd op zijn geweten zou hebben, denk ik. Goed, dankjewel. Marieke de Vries over Yang Song tak. van Eliza Doele. John Bakker, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, het gaat tot nu toe redelijk normaal. Nog geen 40 kilometer bij elkaar. Eigenlijk niet zo gek veel bijzonders aan de hand. Of het moeten file zijn op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooymeer en Heemskerk. 7 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 3 kilometer. Nou, we doen naar Mark Robin Visser. Hij is vanochtend in Waalwijk. Mark Robin. En daar zien ze de komst van die buitenlandse werknemers best wel zitten. Tenminste. Op sommige platen. Nou, ik kan je vertellen dat uh, Stefan Bladel dat sinds 1998 eigenlijk al uh, ziet zitten. Want toen is hij samen met zijn compagnon uh, het bedrijf TNS. Hè, dat is een uitzendbureau, mag je dat Klopt. zo noemen? Ja, ja zeker. Uh, begonnen ooit een paar Poolse werknemers in een krokettenfabriek aan het werk gezet. Klopt helemaal, ja. En, en nu? Ja, op dit moment hebben we iedere dag uh, ongeveer tussen de 7 en 800 mensen aan het werk. Uh, en dat doen we hier met uh, 32 man op kantoor. Eigenlijk allemaal jonge mensen, jeugd. En uh, ja, dus, uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ja. Wij zaten net even te praten in uw uh, kantoorkamer, uw werkkamer... op de eerste verdieping, uh, waarvan je dus vanuit de deur... ook als je die open laat staan, die grappige fontein... met, die, met dat bamboe erin en die vissen ja. allemaal uh, ja. Kut, je ja, Die, je die, hebt, die hebben we zelf gemaakt. Die heeft mijn vader gemaakt, die fontein. Dus, uh. Met een paar polsen? Uh, nee, nee, nee, helemaal Een helemaal zijn oh. met, met de vader van mijn andere kampioen. <laughs> Wij zaten even te praten en toen uh, uh, hadden we het over een woord... wat u een heel vies woord, heel vies naar woord vond. Kunt ja. u zich nog herinneren? Ja, verdringing op de arbeidsmarkt. Verdringing? Ja. Vertel eens, waarom vindt u dat zo'n naar woord? Ja, dat klinkt op zich uh, ja, akelig, vind ik. We hebben in feite tien jaar geleden afgesproken in Europa... dat wij uh, ja, de grenzen open zouden gaan gooien... en dat wij iedereen gelijke kansen willen geven... En uh, ja, we gaan bijvoorbeeld ook niet zeggen van uh, vanaf nu mag hier in Brabant niemand meer uit Groningen komen werken. Uh, want de feit is hetzelfde en uh, nou ja, ik vind ook dat we daarna moeten handelen. Ja. Ja. Ik ben uh, vanochtend bij jullie op bezoek omdat minister Ascher misschien nu al onderweg is naar ja. Brussel. Hè, om daar uh, over die arbeidsmigratie en misschien dat hij het woord verdringing ook nogal in de mond neemt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het niet. <laughs> Hij gaat in ieder geval praten met zijn Europese collega's over het openstellen van de grenzen voor Roemeense en uh, Bulgaarse uh, werknemers hè, vanaf uh, volgend jaar. Ja. Uh, hij heeft afgelopen zomer in de Volkskrant een artikel geschreven uh, waarin hij het heeft over code oranje. Dat als het waterpeil een bepaald niveau bereikt dat we dan een code uh, moeten benoemen. Ja. En hij uh, suggereert een beetje dat je dat misschien nu als het gaat over de arbeidsmigratie ook wel zou moeten doen. Dat is een bepaalde toonzetting. Ja. Die nu ja, ook is opgevallen. Ja, natuurlijk nee, ja, valt dat op. En dat is eigenlijk op zich best wel jammer. Want uh, ja, we moeten eigenlijk kijken waar we de voordelen uit kunnen halen. En niet alleen uh, in het negatieve gaan kruipen. Omdat het nou toevallig in Nederland economisch wat minder gaat. We hebben strak uh, door de vergrijzing iedereen keihard nodig. En uh, we moeten gebruik maken van de kennis die overal zit. En uh, ik denk dat we het positief moeten benaderen. En niet puur uit angst moeten reageren. En uh, ja... Maar goed, u heeft natuurlijk ook een zakelijk belang. Daar hoeven we trouwens absoluut. ook helemaal niet moeilijk over te doen. Nee, dat klopt. Absoluut. Dat is gewoon zo. Ja. Uh, u bent op dit moment, misschien dat we daar uh, nu nog even naar kunnen gaan luisteren... Uh, al verpleegkundige, want u bent ook actief in de zorg klopt. in Roemenië... verpleegkundige aan het opleiden... zodat die straks hier in Nederland uh, aan het werk kunnen. Uh, ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje daarover. De verpleegstersklas van een uitzienbureau in Cluj. Een dozijn jonge vrouwen bereidt zich hiervoor op werken in Nederland. En ze hebben net de beginnerscursus Nederlands afgerond. Hun redenen, een mooie ervaring, werken aan een cv en natuurlijk het geld. Ja, ja. Um, we hebben 200 euro hier salaris, maar uh, daar we hebben we meer dan. Ja, dat was het geloof ik, ja. Nou, toch een uh, mooi Nederlands trouwens. Joost van Egmond, correspondent was dat. Uh, die, uh, bij, dat zijn, die zijn jullie aan het opleiden, dat doen jullie, hè? Ja, dat klopt. Maar er zijn er in feite zijn er al uh, verpleegkundigen die daar gewoon uh, op dit moment werken. En die een jaar of drie ervaring willen op gaan doen in het buitenland. En uh, die leren wij daar Nederlands. Ja. ja. Nou, Wij praten straks uh, na zeven en verder over verdringing. En dan komen ook uh, uw collega's hier binnen. Ja, klopt. Uit alle windsteken. Dat, ja, dat mogen we zeker horen. Nou, zitten, zitten we hier alleen? Zitten we er alleen voor? Nou ja, er zijn er al een paar. Dus, uh... En uh, wij genieten nog even van die prachtige fontein die uw vader uh, gemaakt heeft. Ja, dat is wel nou, prachtig. Is zijn de vissen al gevoerd? Eigenlijk? Of dat nee, dat kunnen we nog even gaan nemen. We gaan de vissen even voeren. Dat is wel een leuk idee. Nou, prima. Ja. Zijn dat Poolse vissen? Ik nee, nee? Oh, ja. weet niet waar ze vandaan, Poolse vandaan komen. Poolse dierenwinkels. Ja, wij maken hier een onderscheid. <laughs> Nee, er zijn uh, ja, gewoon vissen. Mark Robin en ze vissen. We vissen. Ja, vissen. Ja, Tot straks. Ja, Tot zo, in een mooie fontein. Mark Robin Visser heeft het over Bulgaren en Roemenië. Vanaf 1 januari kunnen ze hier werken. We hebben het ook nog wel even over Rotterdam en Den Haag. Want die willen allemaal extra maatregelen om de overlast van die nieuwe werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Hoort u straks al meer over? Eerst naar Diever. Een bijzonder kort geding bij de rechtbank in Assen vanmiddag. De vrijwillige brandweer van Diever daagt de gemeente namelijk voor de rechter omdat hij de brandweerpost in de Drentse plaats wil sluiten. Daardoor duurt het zo'n 10 minuten langer voordat de brandweer uit omliggende dorpen aanwezig kan zijn. Volgens de gemeente blijven de aanrijdtijden binnen de normen, maar de brandweermensen betwijfelen dat. Bovendien denken zij dat als de rechter dit goedkeurt, in het hele land brandweerposten gesloten zullen worden. Verslaggever Rienkamer ging naar diever. Ik ben Adem Biemold... Ik ben eh, momenteel postcommandant hier van de vrijwillige Brandweer in Diever. En ben sinds 1 januari 79 lid van de vrijwillige Brandweer in Diever. De laatste jaren als postcommandant. Dus eind van het jaar heb ik 35 jaar vol. De brandweerkazerne hier in het centrum van Diever. In de verte zien we de verlichte toren van de kerk. En de brink zien we daar ook zo even binnenkijken. Ja Want het is eigenlijk een... Uh... Ja, een grote garage met twee grote roldeuren. Hè? Het is een stallingsruimte waarin wij twee voertuigen hebben staan. Eén, wat ze noemen de tankautospuit, waar we dus in eerste instantie mee uitdrukken. En als tweede voertuig staat hier een uh, wat ze noemen een personeel materieelwagen. We hebben 16 leden hier bij de post. Nou, er kunnen geen 16 leden in de tankauto spuit. Dus mocht het uh, meer leden aanwezig zijn... en dat komt meermaals voor... dan gaat vijf minuten nadat de eerste auto vertrokken is... komen de andere jongens na, indien nacht noodzakelijk... in de personeel materieelwagen. Dan nou zijn we binnen, we zien ze, die, die wagen staan... we zien de jassen hangen aan de, aan, de, aan de kapstok. Dat gaat straks allemaal weg. En hier op het bord, een soort schoolbord... einde blusgroep diever. Hoe erg is dat voor niet alleen uw mensen... want die leven ervoor, maar over het dorp? Zij zullen straks voor hun brandweerzorg uh, geduld moeten hebben. Wat wij zeg maar, normaal gesproken zeg maar, een ronde 5-6 minuten konden realiseren, zullen ze nu 10 minuten langer moeten wachten. Wat wij nu zouden bestrijden als een binnenbrandje, moeten onze collega's straks gaan doen als een uitslaande brand. En moet je zien dat een, een pand verloren is en dan is het gecontroleerd laten uitbranden. En dan de trap op naar boven. Daar is, uh, is de kantine, de ruimte in ieder geval waar jullie bij elkaar komen. Nou klinkt dat natuurlijk allemaal erg negatief, maar uh, de gemeente zegt ja, we moeten bezuinigen. Het levert uh, nou, misschien wel zo rond de twee ton op. Uh, en uh, de aanrijdtijden blijven binnen de afgesproken normen hier in Trent. Er staan voor bepaalde gebouwen, bepaalde categorie gebouwen, staat een opkomsttijd. Dat begint daar bij vijf, zes minuten en dat kan dan oplopen tot maximaal vijftien minuten. En in Drenthe heeft men een aantal jaren geleden al besloten... dat alles in 80% van de gevallen binnen 15 minuten... Uh, voorzien moet worden van een eerste tankautospuit, Dat die daar te plaatsen moet zijn. En ja, dat is nu de discussie. Is dat inderdaad norm? Mag dat gehanteerd worden? Of heeft men zich ook in Drenthe te houden aan de landelijk opgestelde normen? Mocht die rechter besluiten dat dat, een, dat, dat terecht is... Ja, daar vrees ik voor heel veel van onze collega's, niet alleen in Drenthe... maar zeker ook in Nederland en dan vooral, denk ik, op de plattelandsgebieden... dat er in de komende jaren heel veel brandweerposten om dezelfde reden moeten sluiten. En dan gaat de deur weer dicht. Binnenkort is dus voor het laatst. Ja. Nou dient dat kort geding in Assen tegen de gemeente. Een paar maanden geleden is er ook een soort gelijk kort geding geweest... in een andere gemeente in Nederland. Dat hebben de brandweermensen toen verloren. Waarom denkt u dat u wel een kans maakt? Wij, wij zijn echt reëel dat we zeggen, de kans dat we het winnen... en zeker voor deze post in Diever zal het waarschijnlijk te laat komen. Wij zetten door, samen met de Vereniging Brandweerverwilligers... voor onze collega's op de andere posten... maar dus ook voor de bewoners op het platteland... niet alleen in Drenthe, Nederland breed... dat zij ook een adequate en snelle brandweerzorg krijgen door de postcommandant Arend Biemolt van de vrijwillige brandweer Indiever... in een bijdrage van Rienkamer. De gemeente wil voor het kort geding geen toelichting geven op het besluit. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Trouw opent met fijnstof en schrijft dat dat dodelijker is... dan tot nu toe werd gedacht. In 13 Europese landen is onderzoek gedaan... en daaruit zal blijken dat langdurige blootstelling... ook in lage concentraties levensgevaarlijk is. Fijnstof komt in de lucht door onder meer industrie en verkeer. Volgens een van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht... is niet eerder zo uitgebreid naar de gevaren van fijnstof gekeken. Ze stellen vast dat blootstelling aan fijnstof gevolgen heeft... voor de levensverwachting, ook als de uitstoot minder is... dan 15 microgram per kubieke meter. Onderzoekers zeggen dat de meeste Europeanen in een gebied wonen... waar zulke waarden gangbaar zijn. Rotterdam en Den Haag willen extra wooneisen stellen... voor Roemenen en Bulgaren, hoorde dat al even, staat in het AD. Gemeenten vrezen voor veel overlast als deze groep arbeidsmigranten... vanaf volgende maand vrij toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, Rotterdam en Den Haag willen straks van iedere migrant... die hier tijdelijk komt wonen, eerst controleren of het adres wel klopt. Ook willen de gemeenten weten of op dat adres niet ook andere mensen wonen. Is er twijfel over de verblijfplaats, dan wordt een burgerservice-nummer geweigerd. Ja, en zonder dat nummer kunnen de Roemenen en Bulgaren niet aan het werk. Voor Vervoersbedrijven Vrezen voor de komst van een tweede scheidsrechter op het spoor. Ze waarschuwen in de Volkskrant voor plannen. Daarvoor van staatssecretaris Mansveld van Verkeer. Die wil de verdeling van goederenvervoer in Nederland weghalen bij ProRail. En dan onderbrengen bij KeyRail. De staatssecretaris hoopt zo de efficiëntie te verbeteren, maar vervoerders denken juist dat de tegengestelde belangen van staatsbedrijf ProRail en het meer commerciële KeyRail zorgen voor een slechtere dienstregeling. Ook vrezen ze hogere kosten en wijzen op de veiligheid. Nou, volgens de FNV zien ook werknemers niets in het plan. Staatssecretaris Steven dan nog van justitie vindt dat echtparen zonder kinderen makkelijker moeten kunnen scheiden. In de Telegraaf zegt hij dat ze zo een dure gang naar de rechter wordt bespaard. Als echtparen niet samen verder willen en daar geen ruzie over hebben... en dus geen kinderen, moet ook een ambtenaar van de burgerlijke stand... een huwelijk kunnen ontbinden. Wel vindt Teve dat die flitscheiding een bedenktijd moet krijgen van twee weken. Misschien krijg je wel spijt. Ja. Na zeven uur, blijft u vooral luisteren... spreken we correspondent David-Jan Godfray over de protesten in Oekraïne... waren weer massaal gisteravond... een beeld van Lenin van de sokkel getrokken. En we horen ook opgetogen hockeydames. Ze wonnen de World League. Kostte even wat moeite, duurde even. Maar daarna walsten ze over de tegenstander heen. U hoort ze zo dadelijk. Blijft u luisteren. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol wensen. Zo wensen wij u heel veel leesplezier met Norwegian Wood. Het meesterwerk van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Een indringend verhaal over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge man. Exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken. Ruim 2000 jaar geleden was er voor Jezus geen plaats... en werd hij geboren in een stal in Bethlehem.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 Begin daarom met een slimme tankadministratie en vraag vandaag nog de tankpas van MKB Brandstof aan. Ben je altijd compleet en het scheelt een boel tijd. Kun jij weer ondernemen? En geeft die geen rust, dan krijg je je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, mastering leadership. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives Mastering Leadership